6 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. De federatie medisch specialisten vindt dat de overheid per direct alle scholen moet sluiten. Volgens de organisatie, die meer dan 20.000 specialisten vertegenwoordigt... is er te weinig bewijs dat kinderen het virus beperkt zouden kunnen overdragen. Premier Rutte besloot deze week dat alle scholen voorlopig open blijven. De specialisten vinden dat het kabinet daarmee het probleem niet serieus genoeg neemt. Reisorganisatie Corendon annuleert alle reizen tot het einde van de maand vanwege het coronavirus. Het bedrijf zegt dat het niet meer verantwoord is om vakanties door te laten gaan vanwege alle reisbeperkingen. Steeds meer landen sluiten het luchtruim en leggen het openbare leven stil. Ook sluit Corendon niet uit dat de Nederlandse overheid verdere beperkingen oplegt die het reizen moeilijk maakt. Het bedrijf zegt dat klanten het betaalde bedrag te goed houden voor een volgende vakantie. En om diezelfde reden raden de Belgische autoriteiten alle reizen naar het buitenland af. Steeds meer landen leggen reisbeperkingen op en volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is het risico te groot dat België in het buitenland vastkomen te zitten. In het Verenigd Koninkrijk is het aantal doden als gevolg van het virus opgelopen naar 21. Dat is een verdubbeling ten opzichte van gisteren. Er zijn nu 820 bevestigde gevallen daar. Het lijkt erop dat de komende week strengere maatregelen worden genomen in Groot-Brittannië. Dat is later dan in veel grote landen. De Voedselbank in Groningen roept de Nederlanders op om direct te stoppen met hamsteren. Omdat er zo niets meer overblijft voor arme gezinnen. Vrachtwagens van de Voedselbank rijden iedere ochtend langs supermarkten en bakkers om eten op te halen. Maar voor morgen was er geen brood en nauwelijks groente. Zo'n 120 gezinnen kregen daardoor geen verse producten.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 Je in de kleur. Doe voor de klant alles wat hij maar wil Want hij betaalt toch de bil Iedere avond hetzelfde lied Een wippie met Karel, een wippie met Piet En ook voor een triootje ben ik niet bang Omdat ik dan de band van Een beetje geld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 gaat die toch altijd zo snel voorbij ja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 Und ik weet dat nu bezig met mulch, is bezig is libel, dan hey.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 op internet www.zfmzandvoort.nl van de ene op andere dag zei je mij dat je zou gaan je zag het niet meer zitten met mij verder te gaan in een wereld storten in, en praten had geen zin. Dacht jij dan niet aan mij toen ik je zei?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 Don't need a man Meer ben. Ik zal je missen, want wat ben ik niet gewend. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Ik heb het echt niet aan zien komen. Ik zal je missen, want ik hou nog steeds van jou. Rond een uur of acht stap ik bij je in. Op deze nacht heb ik zo lang gewacht. Je heb het super naam mijn zin. Nu wachten tot de film begint bij de driving Movie. Met je handen in de wijk. Kijk het naar een komedie. Zaterdag nacht naar de film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 Het is dus begonnen hoor ik, we gaan we die strandtentjes eens afbreken, of nu? Oh, oh, zo lekker lekker, lekker lekker lekker lekker lekker lekker lekker oh, oh, zo lekker lekker lekker lekker lekker lekker lekker Op het strand met mijn zwemband, zie ik jou in de zee aan bekant van mijn stokje, want jij maakt me zo heet Here, come and go. I don't know Yeah.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 We zweven als geen ander Door jou voel ik me vogelvrij Ja jij ja. Ik kijk je heel diep in je ogen Verzamel al moed en schraap mijn geel Er is iets wat ik je moet zeggen Ik dit beken, ik wil je graag verwennen, krijg jij van avond weer bij mij. Ik wil je alles geven, met jou iets moois beleven. Een verre reis naar het schulden, hier reis voor avonturen, weer, dan van mij heerlijk duren, zolang je maar naast naar buiten staan.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 Je ik wil je niet bekennen, ik wil je graag verwennen. brengen, jij mijn avond hier bij mij. Ik wil je alles geven, met jou iets moois beleven, een verre reis naar het jonge. Die reis voor avonturen, mag van mij eeuwig duren, zolang je maar naast mijn hart staat. Heel veel, voor mij ben jij de ware vrouw Ik kan niet de handen wachten, mijn leven delen niet met jou Ik kan niet de handen wachten, mijn leven delen niet met jou Met een kontje, snolle bolletje Zorgen jullie deze dag Hoofdschouders, piet en tot, piet het ritme van de winter. Oh, daar is ze hebben. Het enige trio dat je we... vrouw ziet zetten. zijn koelen samen. Ja, geef wat er gaat komen. Heel de bol, die ga eens Ik heb nachten liggen, wachten tot het komt. Ik wil feest. En ik hoef niet uit te leggen wat de vliezen altijd zeggen. Huttie het doen? Till the break, down. Dit is een feest.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 Okay, okay